Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het COA en het kabinet gaan binnenkort met gemeenten praten die weinig of niets doen aan asielopvang. 45 gemeenten krijgen een telefoontje met de vraag om alsnog mensen op te vangen. Het heeft te maken met een overvol centrum in Ter Apel. Je hoort mijn collega Rolinde. Het is eigenlijk zo dat er al weken meer mensen slapen dan de 2000 waar plek voor is. Afgelopen weekend waren het er zelfs 2500 terwijl er voor 2000 plek is. Er slapen mensen deels in wachtkamers weer op stoelen. Mensen met een verblijfsvergunning moeten daar eigenlijk weg... want ze houden nu plekken bezet voor andere asielzoekers. Bij een gevangenis in Sierra Leone zijn bijna alle ...gevangenen afgelopen weekend ontsnapt. Bijna 1900 mensen werden vrijgelaten door een gewapende groep die gisteren aanvallen uitvoerde in de hoofdstad Freetown. Een paar gevangenen konden weer worden opgepakt, net als de meeste leiders van de gewapende groep, zegt de president. Most of the leaders have been arrested. Security operations and investigations are ongoing. We, we ensure that those responsible are held accountable. Ook het Witte Huis bevestigt dat de gevechtspauze in Gaza met twee dagen wordt verlengd. Sinds afgelopen vrijdag vechten Hamas en Israël tijdelijk niet meer met elkaar en worden er aan beide kanten mensen vrijgelaten. In eerste instantie zou die pauze morgen aflopen. En basketbalfans kunnen bij een tripje naar Amerika, naar een nieuw Valhalla in Ohio, is dit weekend een LeBron James Museum geopend. Het is onderdeel van zijn eigen goede doelenstichting, je hoort de directeur. Much like LeBron on the court, he's such a big team player. He knows that he can't win a championship alone. He's a team guy. What you'll feel here is LeBron James's museum, but it's a tribute to everybody that helped him become who he is, his fans, his mom, his family. Binnen kun je het appartement zien waar hij is opgegroeid, iconische NBA-shirts... en nog een hoop persoonlijke spullen van de basketballegende. Het weer nogal wat regen, vooral in het zuiden en midden. In Twente en de Achterhoek kan er een beetje sneeuw vallen. Vannacht vaker droog en dan kan het ook wat vriezen. Morgen droog, zon en 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoete Wouden heb je nog een kwartier verdraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 ...zitten ze uh, ook uh, voormalige deelnemers aan de Rob daar Award. En zelfs nu deelnemer aan de, de popronde van 2023... ...hebben ze al eerder meegedaan in 2021. Uh, ja, er wordt even hier nagesproken over het een en ander. Uh, mag je nu ook uh, wel doen hoor, Leon. Want uh, het volgende nummer dat duurt acht minuten. Dus, uh, okay. dus dat uh, gaat zeker uh, lukken. Uh, en dat is een band... Die vergelijkbaar is met onze gast hier in de studio. Die hebben een beetje dezelfde route afgelegd. Zuster Zonnebloem. Uh, ook aan de Herman Brood Academie gestudeerd. De meeste leden. En uh, nu bezig aan, uh, de, ja, aan de studie bij uh, het conservatorium in Amsterdam. Dit komt van hun uh, laatste album. Hun eerste album eigenlijk. Het debuutalbum. Show Don't Tell heet het uh, album. En dat nummer dat heet um, Folklore. En daar zit eigenlijk alles in. Wat ze uh, zeggen over het album. veelal 70s, Psychedelische invloed. En luister ook naar uh, wat vond vrouw Hanne heeft. laat horen. It sounds so contradictory. I think people only pay attention when you whisper. But the noise is getting loud. And that's when hands go over. I really care to listen The mirror How you behave is the only thing in your control. So don't spend your energy on persuading someone else. You're not that preacher, nor are they the ones to follow.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 Duidelijk, uh, het is ook wel een hele. Uh, ze zijn ook wel uitgesproken, die jongens van Rotzorg. Uh, ze hebben ons al een, uh, een tijdje lang uh, volgens ons en wij volgen hun, want dat is altijd leuk. En het uh, dreigde we vorige week helemaal mis te lopen, want uh, ik moet zelf hier even gewoon een mea culpa doen. Want Job had het wel degelijk naar me gemaild, het telefoonnummer. Maar ik, en hij zat maar te wachten van die belt hij nou. Ja, ik dus het, het hele nummer heb ik gewoon over het hoofd gezien. Maar hij stond er toch wel echt tussen. Maar ik heb hem inmiddels aan de telefoon. Want goedenavond Job, jij bent van Rotzor. Goedenavond Jaap. Ja. ja. Zeker. Uh, ja, <laughs> uh, want jullie zijn wel zeer uitgesproken, zeg ik zo, op dit moment. Um, ja, op bepaalde nummers wel. Ja bepaalde nummers niet. Uh, op het nieuwe album uh, hebben we wel een paar uh, nummers geschreven die natuurlijk wel echt een duidelijk statement hebben. Maar uh, wij ja. proberen natuurlijk ook de nummers een beetje zo, zo te schrijven dat er eigenlijk ook wel een, uh, een spatje ironie bij komt kijken. Ja, die zit er ook wel duidelijk in hoor. Dus uh, het, is, het is niet alleen maar uh, tegen dingen aan uh, schoppen. Maar jullie proberen daar wel uh, toch even de mensen mee te triggeren, denk ik zo. Ja, en ik denk dat dat ook wel goed is. Uh, zeker ook uh, in uh, omtrent uh, de verkiezingen. En uh, wat er... <laughs> dan haal je al weer wat aan. Het is een open of deur eigenlijk. Ik denk wat op uh, dit moment allemaal gaande is. Dus ik denk dat het ook wel goed is dat uh, mensen ook een beetje getriggerd worden: van, hé, hey, het kan ook anders. Hmm. Uh, in welke opzicht uh, kan het anders dan? Nou, dat bijvoorbeeld uh, mensen misschien uh, wat, wat chiller moeten doen... of uh, niet zo moeten zeiken af en toe. Dat het allemaal wat relaxter kan, weet je wel. Ja. Uh, is dat een beetje het, uh, een, een, een probleem? Een beetje een, een probleem wat, uh, wat jij constateert... en niet alleen jij, maar ook je medebandleden, dat dat een beetje rammelt in Nederland? En dat, uh, dat we ook gewoon een beetje blij mogen zijn met wat we hebben? Zo is? Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen wat meer... Uh, een fuck it mentaliteit moeten hebben en eigenlijk gewoon, gewoon rustig aan moeten doen in plaats van dat ze zich overal zorgen om maken en, uh, ach, en ja. ja hoe zeg je dat mooi ik weet het niet uh, <zella> dan vraag ik het jou hoe zeg je dat ja. heel mooi ja. uh, uh, uh, uh, uh, misschien, uh, misschien, ik weet het niet ja, een beetje, een beetje respectvoller voor elkaar zijn. En, uh... zou, zou de wereld daarvan uh, een beetje op, uh, opknappen, denk je? Op dat uh, nou, op dat, dat opzicht? Dat, dat, weet, dat, weet dat weet ik wel zeker, denk ik. Ja, ja hoe, hoe is dat eigenlijk uh, bij, bij jullie daar in het oosten van het land? Is dat. Merk je dat, uh, dat je daar uh, wel wat, wat mee teweeg weet te brengen? Ik, ik merk zelf wel dat, uh, vooral bij ons hier in de omgeving, uh, dat het allemaal wat uh, ja, gemoedelijker is, vind ik. Mm. Uh. En, als, en, dan steeds, en als ik dan bijvoorbeeld in de grote stad is, dat het allemaal uh, ja, uh, wat, wat, wat ja, gehaaster. Uh, en hier is het allemaal wat, wat down, meer down to earth, denk ik. Maar ik weet, ik weet niet of ik dat uh, mag invullen voor... Uh, nou, ik, ik vind wel dat bij jullie het allemaal in een wat minder strak tempo alles gaat in dat opzicht hoor. Ja, dus, ja dat vooral, ja. Ja, uh, het is ook uh, zoiets van, uh, van, van waar maak je je druk om? En uh, weet je, dat, dat, dat, die mentaliteit merk ik ook met name als ik uh, een beetje voorbij Utrecht ben, dan begint het eigenlijk al. Dus, ja, precies. Uh, doe, uh, doe gewoon een beetje gek, dan ben je allemaal genoeg, hè? Ja. Um, even over jullie, uh, want uh, het zijn korte, vinnige nummers. Ja, uh, wij vinden zelf wel dat wij uh, op dit album wel een beetje uh, juist wat, wat langere dingen aan het uh, schrijven zijn. Mm -hmm. Want uh, daar kregen wij in het begin, uh, we kregen eigenlijk altijd heel veel positieve reacties. Ja. Het enige wat wij eigenlijk altijd als kritiek kregen, schrijven jullie korte nummers. Ja. En uh, op dit album zijn we wel een beetje daarmee uh, gaan experimenteren. Ja. Maar hebben we natuurlijk ook wel de korte nummers erin gehaald. Ja. Uh, blijft het dan misschien ook wat... Want ik, ik vind het uh, juist heel erg lekker hoor, eerlijk gezegd. Want uh, dat is ook uh, zoals jullie zijn. Jullie uh, uh, laten je daarin uh, toch echt niet uh, ja, uh, de wet voorschrijven... om het even netjes te zeggen. Nee, zeker. En ik denk dat wij daarin ook wel uh, zeker uh, de laatste paar maanden weken. Uh, daar onze eigen sound een beetje in uh, hebben gecreëerd. Mm -hmm. en ik denk dat dat wel heel goed op de, op de nieuwe plaat uh, terug te komen uh, ja. is. Want dit is uh, het uh, tweede album wat jullie hebben uh, uitgebracht. We hebben zelfs uh, bij ons uh, op de website hebben we die eerste besproken. Nou, het zal uh, denk ik uh, er wel op uitdraaien dat uh, nummer uh, twee uh, uh, ook wel uh, besproken gaat worden. Want ja, dat maar... tweede, tweede album Punkadelic in stereo heet hij toch? Yes, ja. zeker. Ja, want, uh, want waarin verschilt u met, uh, met die eerste? Nou, ik. Uh... Ik denk dat je, als je onderaan de streep kijkt op Spotify, het eerste album duurt uh, 13 à 14 minuten en uh, deze duurt 40 minuten. Hmm. En, en het zijn ongeveer evenveel nummers, dus ik denk dat uh, daarin wel het grote verschil is eigenlijk. <laughs> Aha, dus uh, er zit uh, wel degelijk uh, iets, uh, iets in, in dat, dat opzicht. Um, ja. nou, um, nou staan jullie ook uh, aan de vooravond van, uh, van de serie optredens, heb ik me uh, laten vertellen, toch? Of... Uh... Ja. Ja. Uh, morgen gaan wij uh, met het nieuwe album uh, De Willem 1 in, mm -hmm. onze release party samen met uh, Deze Moeders Neuken Gratis, die ook bij ons uit de regio komen. Het ja. is dus eigenlijk een beetje uh, hun feestje, maar wij doen ook uh, dezelfde avond uh, de release party morgen ja. en uh, samen met nog een paar andere toffe puntbands bij ons uit de regio. Ja, uh, is het ook lekker als je met, uh, met geestverwanten in dat opzicht uh, bezig bent? Ik uh, kan me dat zo een beetje voorstellen toch, of niet? Ja, dat, dat vind ik zelf wel, uh, want ik, als ik heel eerlijk ben, vind ik het leuker om uh, bijvoorbeeld met meerdere bands uit de regio een beetje hetzelfde genre te spelen op een avond. Mm -hmm. Dan dat je als, als enige bijvoorbeeld in een kroegje of een platenzaak of whatever staat te spelen. Mm -hmm. uh... dat, vind, dat vind ik zelf altijd wel heel erg tof. En uh, zeker ook met de bands die er morgen staan, daar hebben we zelf ook wel uh, redelijk nauw contact mee. Ja. Denk ik dat dat het allemaal veel veel leuker maakt. Um, nog even over, uh, over jullie album. Uh, Funkband vond ik uh, best wel een leuk, uh, leuk nummer. Ik denk, uh, jullie, maar uh, dat laat je toch zien dat je veelzijdig bent. Hè? Want het is niet alleen even punk uh, rammen. Maar ook uh, gewoon uh, funk laten horen. Hoewel je misschien een bloedhekel aan hebt. Zou, uh, ja. uh, ik vind het lekker eerlijk gezegd. Dus, uh, het bewijst dat jullie meer kunnen dan alleen maar punk spelen. Ja, klopt. En ik denk ook wel dat wij ook uh, veel invloeden hebben vanuit heel veel verschillende genres. Want ik vind zelf heel veel ook leuk. En uh, Timo, mijn broer en de drummer uh, van, uh, van onze band, die vindt ook heel veel leuk. En Jim, is, uh, de bassist, is ook heel erg veelzijdig. Dus ik denk dat, dat daarin dat wij wel uh, wat meer zijn dan alleen de schrijving punk. Ja. Um, mijn Gelderland, als ik dat tegen je zeg, wat, uh, wat zeg jij dan? Ja, commercieel, hè? <laughs> ja, maar zegt het ook iets over jullie? Dat jullie toch wel van uh, jullie eigen streek een beetje houden? Uh, ja, en ik denk dat heel veel mensen dat, dat, mo dat mogen doen. En wij zelf komen, uh, ja, ik heb ik mijn broer die komt uit Arnhem en we komen daar vaak. En ook weer meer de achterhoek in. En, uh, ja, ik, ik zelf vind uh, Gelderland wel een van de al niet de mooiste provincie van Nederland. Ja. Uh, ik ben uh, zelf uh, altijd in de buurt van Apeldoorn uh, ooit op vakantie geweest. In mijn jeugdjaren geweest. Dan praat ik ook over 40 jaar geleden. Maar goed, uh, maar, uh, ik vond het altijd wel een uh, prettige tijd uh, waar ik, uh, als ik op vakantie uh, was daar in die streek. Dus... Ja, dat geloof ik wel. Ja, ja. sowieso, uh, dat is uh, ook een beetje in de buurt van de Veluwe. Dat is ook wel... Uh... Een mooi stukje, stukje Nederland denk ja, daar ja, ja, ben ik helemaal met je eens maar datzelfde vind ik ook als je, als je een beetje jouw geboortegrond die kant op gaat hoor dat, dat heeft dat, ja, heeft dat ja, ook wel een dat. beetje uh, daarom uh, zal ik hem ook uh, laten horen, nog één ding want uh, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web, vind ik altijd wel belangrijk nou ja, ik denk dat als je op uh, de grote streamingkanalen Instagram Facebook, als je hotzorg intypt dat uh, wij het eerste zijn wat uh, opspringt helemaal goed Um, dan uh, gaan we hem ook even laten horen. Hier is uh, Mijn Gelderland van Rotzorg. See that I like it, I'm different I it. Yeah, it's not always easy be kan je nu al verklappen? Morgen om, uh, wat zeg ik vannacht al om 12 uur, komt deze single uit. We krijgen hem kraakvers binnen. Dat is altijd het leuke als je uh, toch op goede voet staat met een aantal uh, muzikanten. Uh, Lasset met haar nieuwe single. Uh, dat nummer dat heet Self Love. Ja, die gaan we natuurlijk de komende weken wat vaker uh, horen. Um, en bij deze, ik uh, denk dat ik uh, namens allen spreek die hier in deze studio de hartebederschap aan het adres van Tessa Lamers. Ja, want die is nogal een beetje ziekjes, uh, heb ik begrepen. Dus uh, bij deze dat uh, even gemeld. En uh, volgende week hoor je hem uiteraard weer. Wil je die hele band nog zien? Maar dan niet Lasset, maar Low Eriks. Morgenavond in het Slachthuis, mensen. Inhalen. Dan uh, ga ik nu over naar de andere kant. Want uh, ja, het, het, er, er moet nog iets uh, gepakt worden. Dus dat is altijd wel leuk. Een uh, beetje last minute. Uh, inmiddels uh, is uh, ook Sofia daarbij uh, komen te staan. En volgens mij is dat uh, de tweede single uh, van vanavond. Maar dat is ook meest, de meest verse. Tell me you'll wait heet die, geloof ik, toch? Yes. Ja, zie je. Dat, uh, dat is uh, de tweede single die je vanavond uh, Gaat horen. Dus de meest recente. Die is vorige week uitgekomen. En die ga je nu hier akoestisch horen. Tell me um. Applaus uh, klinkt uh, hier van het uh, videoproductieteam, wat uh, hier in de studio uh, bezig is. Um, dat uh, waren ze. We gaan zo direct natuurlijk ook even met ze praten. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, iets wat we willen laten horen. En uh, dit is ook zo'n uh, fijne band. Uit Amsterdam komen ze in ze heten Marathon en MUZIEK De single van Scarlett Rose heet uh, Moving On. We hebben ze hier ook uh, in de studio uh, gehad. Dan uh, de gasten die vandaag in de studio zitten. Dat zijn er drie. En één ervan is al eens een keer eerder geweest. Dat heb ik al, uh, heb ik al gezegd, dat is Robin. Uh, maar even over, uh, over jullie komst. Uh, vonden jullie het uh, weer leuk? Vonden jullie het leuk? Om hier te zijn geweest. Ja, ja natuurlijk. Het erg leuk. Ja, absoluut. Morgen weer. <laughs> ja, ik weet niet of, uh, of dat uh, kan. We moeten dat ook weer niet te veel weggeven ten opzichte van het album. Hè. We ja. moeten, nee, dat is ja, dat moeten we de, de, de, de mensen ook ja. een beetje in uh, spanning uh, laten in dat opzicht. Maar um, over het album gesproken. Ik heb natuurlijk al de Soundcloud Link. Uh, heb ik al uh, stiekem af zitten luisteren. Ja, uh, ik denk van, dat, uh, dat uh, spreekt mij wel aan. Maar wanneer gaat dat allemaal uh, uitkomen? Want dat ja. is natuurlijk de grote vraag. Dat ja. is de grote vraag. Uh, hij gaat uh, in 2024 uitkomen. Ja. En verder kan ik daar nog niks over zeggen. Hangende, het onderzoek kunnen we daar geen mededeling over geven. Dus uh, dat is uh, uh, politici taal. Die, uh, die hebben we hier ook wel eens een beetje zo uh, gezegd. in uh, Een andere uitzending, maar goed. Uh, dus uh, jullie houden dat nog een beetje voor je van, uh, van wanneer? Ja, er komt ja. wel weer een nieuwe single uit. Dat mogen, we dat, mogen we dat overklappen of nog niet ook? Um, ja, dat kan. Nou, dat kan. Oké. Okay. Dat, ja. dat mag. Ga ik dat zeggen? Of ja. Ja, je, ja, je ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja, het, ja. Wordt, het wordt als je voor jou overgelaten, maar goed. Maar wanneer? Ja, want we hangen nu aan jullie van, uh, van oh, wanneer oh, dat uh, mag zijn. Wat een druk. We hebben een heel klein liedje op onze plaat. Eigenlijk het allerkleinste liedje. Ja. En... Een Beetje een vreemde eend, maar eigenlijk een van mijn favoriete liedjes. Ja. De titel ga ik nog even voor me laten. Ja. Maar hij komt uh, op 7 februari. Het ook? Dus oh, duurt nog even. Duurt nog eventjes. Maar de kerst, de januari En we dachten, we gaan dan nog lekker even wachten. Ja, dan ja, ja. ja. Dan dus hou ons zeker in de gaten. Ja. Is dit ook bewust dat je uh, toch uh, niet meteen uh, mensen overvoert met single materiaal? Er zijn erbij die, uh, die dat uh, echt in uh, een rap tempo. Uh, één keer om de vier, vijf weken. Huppatee, komt er weer een nieuwe single uit. Dus. Ja, ik, ik denk dat er zijn altijd verschillende strategieën. Ik weet ook niet wat de beste is. Ja. Is er een beste, dat weet ik überhaupt niet. Ja. Um, maar wij hebben op dit manier deze ja. gekozen. En ik ja. denk, voor ons mag... We hebben, we hebben de tijd. Ja ja ja ja. Dat is geen probleem. Ja, uh, maar goed, ik, uh, als, als het album uh, ergens in het voorjaar dan uh, zal komen, want ik ga dan gewoon gemakshalve vanuit uh, februari zal dan uh, de derde single zijn. Mm -hmm. Daarna zal dan waarschijnlijk wel het album uh, moeten gaan komen, want dat, uh, dat is dan een logische optelling, dat zal ik dan ik Hij is niet ergens... voor in ieder geval. Nee, nee maar. Maar uh, gaan er uh, dan ook nog optredens uh, rondom dat album uh, plaatsvinden? Was zijn jullie dat ook nog uh, van plan? En zijn er dan überhaupt ook mensen geïnteresseerd in dat jullie dat komen doen? Dat laatste, dat weten wij we, natuurlijk. Dat, hopen, we. dat ja. hopen jullie natuurlijk wel. Maar, uh... Nee, interesse is er, denk ik wel. Ja. En uh, optredens komen er ook. Kan er ook nog niet te veel over zeggen. Maar okay. ik denk als iedereen onze Instagram en, en Facebook in de gaten houdt, dan... dan vind je daar van alles de ja. komende tijd. Uh, niet alleen onze singles, maar ook live-video's. Uh, ja. Daar kan en, je dus ook en... meer zien hoe wij eigenlijk echt zijn. Ja. En, um, ja. en ik denk vooral gewoon fijn luisteren. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is bij onze muziek. Dat je er helemaal in gaat duiken. en uh, Met, uh, met hoe, je, oh ja, ja. hoe je het wil. Schijnlijk Leuk wel. dat jullie hier uh, geweest zijn. Ja. En uh, ja. ik, we houden ons aanbevallen als, uh, als het uh, zover is. Dus, Heel graag. Ja. Leuk om te um, we gaan verder, uh, want we hebben er nog, uh, nog twee uh, die we nog uh, willen laten horen. En dat is uh, deze van uh, Maren Charlie. En dat nummer dat heet uh, Welcome to my Brain. My ears will swallow up and my brain will spit it out a pile of words I won't be picking up. Cause I'm already doubting the next thing. I just wanna be Existing, but the wires in my veins are programmed in a way that nothing's ever good enough. No, nothing's ever good enough. Welcome to my zit nog uh, een beetje uh, daarover na te denken wat uh, betreft uh, dit nummer. Mm, Welcome to my brain van Maren Charlie. Zij is ook een van de mensen die mee uh, doet aan de popronde. Of ze erbij is uh, bij het eindfeest, dat, uh, dat is nog iets wat we uh, moeten gaan weten binnenkort. Uh, dat zou je kunnen checken bij de melkweg en bij de popronde. Uh, want uh, komende zondag is, of wat zeg ik, komende zaterdag is dat de afsluiting van. Uh, Maren Charlie trouwens bij de popronde te zien geweest in de uitzending van collega Maarten is er komende zaterdag weer niet bij RPL Woerden. Dus we moeten hem weer uh, missen en dat zal hij waarschijnlijk dan weer met spraakberichten gaan doen. Want de mensen die dat programma volgen, die weten dat zo'n beetje dat, uh, dat uh, uh, de standaard is... We hebben er nog één. En dat is ook uh, nu weer eentje van de acht minuten. Dus daarom uh, zal ik dat even een beetje netjes vol uh, kletsen. Uh, vorige week hebben we hem ook al laten horen. En daar sluiten we dan ook ja. dit keer mee af. Van het album Youth Care is dit. De eerste en de tweede deel van Mirror Maze. En volgende week is het een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Met Ruud Houweling uit Zandvoort. Tot volgende week.